11 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. Barcelona is winnaar geworden van de Champions League. De Catalanen wonnen op Wembley met 3-1 van het Manchester United van Edwin van der Sar. Bijna 90.000 toeschouwers zagen Barcelona in de 27e minuut op voorsprong komen... door een doelpunt van Pedro. Nog geen 10 minuten later bracht Rooney de Engelse op gelijke hoogte. In de tweede helft bracht Messi Barcelona via een afstandsschot op voorsprong. Via bepaalde de eindstand op 3-1. Voor de 40-jarige Edwin van der Sar was het zijn laatste wedstrijd als profvoetballer. Voor de Nederlander was het zijn vijfde Champions League finale, waarvan hij er twee won. De Servische regering wil achterhalen wie oud-generaal Mladic al die jaren bescherming heeft ge gegeven. President Boris Tadic gaat een onderzoek instellen. Tegen de NOS zei Tadic dat hij ervan overtuigd is dat Mladic hulp heeft gehad... van officieren uit het leger of van hoge politiefunctionarissen.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 President Saleh van Jemen en het hoofd van de belangrijkste stam van het land... hebben afgesproken de gevechten te beëindigen. Het is een tijdelijk staakt het vuren dat morgen ingaat, melden bronnen binnen de regering. Al dagen vechten de troepen van Saleh en de gewapende stamleden met elkaar... in de omgeving van de hoofdstad Sana'a. Daarbij zijn zeker 124 mensen omgekomen. Gisteren namen de opstandelingen een militair kamp in. Daarop bombardeerde de jemenitische luchtmacht de opstandelingen. Veel inwoners zijn Sana'a ontvlucht.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 Wel heeft het lek veel stankoverlast voor omwonenden opgeleverd. D66-leider Pechtold heeft het congres van zijn partij aangegrepen... om felle kritiek te leveren op premier Rutte... en de regeringspartijen VVD en CDA. Pechtold weet Rutte dat hij geen liberaal meer is... en dat hij zijn oren laat hangen naar de PVV en de SGP. Het lijkt in de Trijverzaal niet te gaan om de ideeën, maar om de macht... zei de D66-leider in Utrecht... Bechtelts sprak in de wandelgangen tegen de NOS een ambitie uit... om ook bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen lijsttrekker te zijn van D66. Tennis de Aranska Rus heeft in de derde ronde van Roland Garros... niet kunnen winnen van de Russische Maria Kirilenko. Ze verloor kansloos met 6-1, 6-1. Het was de eerste keer dat Rus de derde ronde wist te bereiken. Dat deed ze door eerder de favoriet kleisters te verslaan. Nu Rus is uitgeschakeld zitten er geen Nederlanders meer in het toernooi. Het weer. Vannacht bewolkt en kans op regen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen opnieuw veel bewolking. Later op de dag in het midden en zuiden mogelijk wat zon. In het noorden kans op een bui. Het wordt 16 graden in de kop van Noord-Holland en 21 graden in Limburg. En daarbij staat een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en tv en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden, binnen zit Margriet Brandsma. Goedenavond. Wim Deetman beunde de afgelopen jaren veel meer bij dan hij mag... als lid van de Raad van State ontdekte NRC Handelsblad. Het maakt Wim een gewoon mens. Krijg je te weinig, trek je zelf aan de bel. Krijg je te veel, dan moeten anderen daar maar achterkomen. Darkness of the empty house Walking on my tiptoe, you got me standing on my knees From the mills way down in Pittsburgh To the Club to get Chris Ria, I can hear your heart beat. Vogels en strijkers ontmoeten elkaar morgenochtend... in alle vroegte bij een openluchtconcert. De roodborstjes melden zich naar verwachting als eerste. Amnesty International bestaat 50 jaar en vierde dat vandaag in Amsterdam... De voorzitter van Amnesty Nederland, Eduard Nazarski... vertelt over het ontstaan en de ontwikkeling... van de Mensenrechtenorganisatie. En hoe is het nu in voorhoud, waar Edwin van der Zar de eerste stappen op een voetbalveld zette? Nu van der Zar met Manchester de Champions League finale verloor. U hoort het allemaal in dit oog en ook het belangrijkste nieuws van vandaag. Zaterdag 28 mei. Hoe kon Radko Mladic zo lang uit handen blijven van het Joegoslavië-tribunaal? De Servische president Tadić hoopt het antwoord snel te krijgen. Hij vermoedt dat Mladic geholpen is door de politie en het leger. I'm sure that on the beginning of uh, his efforts uh, he has been protected by uh, those kind of people, for example retired officers and the police people. De Servische minister van binnenlandse zaken beweert het tegenovergestelde. Mladic had geen handlangers, maar leefde juist heel eenzaam. O de oud-generaal wordt waarschijnlijk komende week naar Den Haag gebracht. Volgens Mladic's zoon is dat onverantwoord vanwege de geestelijke gezondheid van zijn vader. Tijdens de bosnië oorlog was Bill Clinton president van de Verenigde Staten. Hij is blij met de arrestatie van Mladic. De mensen die een paar van dat hier zijn als ik am dat Mr. Mladic was finally gepurid and will be brought to justice voor alle innocent mensen. Oud-president Clinton deed zijn uitspraak in het Friese Achlem waar hij een toespraak hield bij de 200 ste verjaardag van een grote verzekeraar. In sommige Duitse ziekenhuizen dreigt een tekort aan bedden voor mensen die besmet zijn met de EHEC-bacterie. We werden niet nog 25 patiënten hier opnemen kunnen en het met de gleichen. kwaliteit, uh, waarschijnlijk, maken kunnen. Ook is behoefte aan meer bloeddonoren als het aantal besmettingen toeneemt. Ondertussen neemt de onduidelijkheid toe. Eerst waren Spaanse komkommers de boosdoener, maar nu blijkt dat toch onzeker. Van de 14 patiënten die de hier stationair zijn met HOS... hebben zich herinneren kunnen dat ze in de laatste weken gurken voor zich genomen hebben. En dus wordt nergens meer rauwkost geserveerd. Geen tomaten, geen komkommers, uh, helemaal niets. En toen ik ernaar vroeg, keek de me heel raar aan en zei... Daar vraagt eigenlijk niemand meer naar zolang de bron van deze besmetting niet bekend is. Het Nationaal Historisch Museum kan wel eens gesloten worden voordat er überhaupt is. Het museum heeft geen gebouw en volgens de directeuren is daarvoor ook geen politieke wil. Voor een plek in Paleis Soesdijk is geen geld, vindt minister Donner. Dat vergt 90 tot 100 miljoen aan investeringen om Paleis Soesdijk daarvoor geschikt te maken. En daarvan is heel eenvoudig het punt. Dat heeft binnenlandse zaken niet op de begroting... ook niet op die van Rex uh, gebouwen. Het kabinet kreeg vandaag meer kritiek. VVD en CDA zijn veel te afhankelijk van de PVV en de SGP. Bovendien lijkt het meer te hechten aan het plus dan aan daadkracht. Alexander Pechtold veegde de vloer aan met Rutte op het D66-congres. Is dat om de macht of is dat om een ideeën? Dat laatste lijkt steeds waarschijnlijker. Doelman Edwin van der Sar had het zich waarschijnlijk anders voorgesteld. Zijn laatste wedstrijd heeft hij verloren. Barcelona won de Champions League ten koste van Manchester United. Oh! schitterend. 69 e minuut. 3-1. David Fia. Fia, die de bal op 16 meter van het doel krijgt, heeft wel heel weinig tijd nodig... om te zoeken waar die millimeter ligt over die handschoen van Edwin van der Sar. En hij vindt die millimeter en de bal gaat met een prachtig boogje in de kruising. En het is 3-1 voor Barcelona. Het was het laatste tegendoelpunt voor Van der Sar. Er is trouwens meer slecht nieuws voor de doelman. Als hij weer bij zijn oude amateurvrienden op het doel wil, moet hij vechten voor zijn plaats. We hebben een, een, ook een, dit jaar een, een keeper erbij die net Noordwijk één kampioen gemaakt heeft. Dus ik ben zelf tweede keeper dan. Dus hij mag beginnen als derde keeper en zich gewoon rustig in de basis spelen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. What I've got And you're not Van Daisy Cools. Klinkt Engels, het is een Nederlandse. De arrestatie van generaal Radko Mladic is in Nederland nog steeds het gesprek van de dag. Het nieuws van de dag in ieder geval. Twee dagen na zijn arrestatie. Maar is dat ook het geval rond de plek waar hij de afgelopen tijd verbleef en werd gearresteerd? Ton van Nieuwsuur, jij was de afgelopen dagen ter plekke in Srebrenica om precies te zijn. Hoe reageert de bevolking daar op de arrestatie van Mladic? Goedenavond, Margriet. Ja, nou ja, uh, anders dan in Nederland is er hier nog meer aandacht voor uh, de arrestatie van Mladic. Uh, ik telde vandaag zes pagina's in de kranten hier in uh, Srebrenica. Het is op televisie natuurlijk het nieuws van de dag. En uh, mensen zitten klaar voor de rechtszaak. Dus je moet je voorstellen dat het oorlogstribunaal in Den Haag sowieso al heel intensief wordt gevolgd hier. Dat mag weggezakt zijn. In, uh, in het nieuws in Nederland, maar er is iedere procesdag... bijvoorbeeld tijdens het proces tegen Karadzic... zijn er live-verbindingen met Belgrado, uh, met Sarajevo... en mensen volgen dat op de voet. En dat zal niet anders gaan met de zaak Mladic. De eerste stap is natuurlijk nu de uitlevering naar Den Haag. En als het proces begint, dan is dat volop uh, in het gesprek van de dag hier. En is al duidelijk hoe lang Mladic daar nou heeft gezeten... in zijn laatste verblijfplaats, waar hij uh, afgelopen donderdag dus is opgepakt? Is daar al duidelijkheid over gekomen? En nou ja, als je het vraagt aan mensen die hem tot op het bot haten, en dat zijn de moslims hier in Bosnië-Herzegovina, die zijn ervan overtuigd dat Mladic jarenlang steun heeft gekregen van de geheime dienst, en misschien wel van de regering ook in Belgrado, en dat die ervoor gezorgd hebben dat hij toch nog de afgelopen 16 jaar redelijk comfortabel heeft kunnen leven. Men kan zich domweg niet voorstellen dat Mladic onder de rook van het parlement in Belgrado Geleefd heeft en gewoond heeft in appartementen en huizen, en dat men niet wist waar die zat. En wat vooral tot heel veel wantrouwen leidt hier, is het moment waarop die gepakt is. Het moment was namelijk uh, het bezoek van uh, de minister van Buitenlandse Zaken, Echten. Die was in, in Belgrado afgelopen donderdag. En dat was het moment waarop Mladic al een presenteerblaadje overhandigd werd. En dat zien, zien de, de moslims niet los van het feit dat Servië onderdeel wil worden, lid wil worden van de Europese Unie. En dit is een soort uh, ja, goedmakertje in de richting van Brussel. En vooral van Nederland, dat de afgelopen jaren heeft aangedrongen op arrestatie van Mladic. En altijd, altijd heeft gezegd, zolang dat niet gebeurt mag Servië geen toegang krijgen tot de Europese Unie. Nou, nu is het een feit. En nu lijkt de weg vrij te liggen voor lidmaatschap. Ja, die, die toetreding tot de Europese Unie. Hè? Ik kan me heel goed voorstellen dat dat leeft in de politiek. Maar leeft dat nou ook gewoon onder de, de, de gewone serven, Onder de gewone bevolking? Is dat echt een thema? Nou ja, weet je, dit is niet iets waar mensen dagelijks mee bezig zijn. Maar je moet je voorstellen dat in zo'n gebied als uh, schip samen met name... de economie staat daar heel slecht voor. We zijn er nu de afgelopen dagen geweest. En daar is geen industrie meer. Weet je, de, de, het hoofdkwartier van de Nederlanders, dat was vroeger een accufabriek. Nou, daar was bedrijvigheid, mensen die werkten daar. Er waren hotels in Srebrenica. Uh, het, het was een soort van kuuroord, een beroemde plek... voor veel mensen in het voormalige Joegoslavië om naartoe te gaan... om uh, ja, lekker uh, een sauna te nemen of een bad... En dat is de, natuurlijk tijdens de oorlog eh, tussen 92, 93 en 95 is het gebied helemaal verwoest en kwam niemand ermee naartoe. En als je er nu naartoe gaat, dan maakt het een volkomen troosteloze indruk. Bovendien is het ook nog zo dat de stad Srebrenica, nou, van een stad is niet echt sprake, want er wonen maar een paar duizend mensen, maar daar wonen dus Bosnische Serviërs en Bosnische moslims. Maar de stad is echt verdeeld in letterlijk twee gebieden. De Serviërs die wonen beneden. En de moslims die wonen iets hoger op de berg. En hoewel mensen dus uh, elkaar tegenkomen in, in uh, uh, de restaurants en in de winkels... is er toch heel erg weinig contact en gaan ze elkaar zoveel mogelijk uit de weg. En dat, dat merk je ook in deze dagen. Uh, de één... De ene groep ziet hem iets als een held, als een oorlogsheld. En de andere groep ziet hem als een, als een massamoordenaar. En uh, iedereen weet hoe men erover denkt. En niemand wil daarmee wil het debat met elkaar aangaan over wat hij voorstelt. Want ze weten dat dat heel snel tot trammeland leidt. En je ziet dus ook nergens de afgelopen dagen de moslims feest vieren... omdat ze bang zijn dat dat tot een provocatie leidt en tot ellende. Ja, wat dat betreft, Mladic heeft de bevolking opgeroepen om kalm te blijven. Dat liet zijn advocaat in ieder geval vandaag weten. Er is dus ook wel reden voor zo'n oproep. Niemand wist natuurlijk wat er ging gebeuren op het moment dat Mladys gearresteerd werd. Maar ik moet je eerlijk zeggen, um, toen het bericht donderdag kwam... was er inderdaad het, het, de indruk dat dat zou kunnen leiden tot confrontaties, tot vechtpartijen op straat. En er is tot nu toe heel erg weinig gebeurd. In Srebrenica heb ik helemaal geen berichten gekregen dat uh, Serviërs met moslims op de vuist gingen. En het enige wat er um, gezegd wordt is dat er morgen demonstraties worden aangekondigd op internet... Van Serviërs, die dus Mladic als een oorlogsveld zien. En dan zou gedemonstreerd worden in Belgrado, in andere Servische steden zoals Banja Luka. En met name in het geboortedorp van Radko Mladic, ongeveer 40, 50 kilometer ten zuiden van Sarajevo. Maar mijn indruk is toch dat het allemaal reuze mee zal vallen. En dat de meeste Serviërs toch ook al doorhebben dat deze man een lidmaatschap vooral blokkeert tot de Europese Unie. En dat veel mensen toch ook wel doorhebben dat hij verantwoordelijk is... voor de massaslachting van 8000 moslimmannen in Srebrenica. Ja. En, en dus was de druk op de Servische president ook erg groot... om die Mladic eindelijk dan ook eens uit te leveren? Ja, nee, hij heeft altijd gezegd... Uh, ik wil lid worden, Servië moet lid worden van de Europese Unie... en ik zal ervoor zorg dragen dat hij uiteindelijk uitgeleverd wordt. Maar de afgelopen jaren is het heel vaak zo geweest... Dat er een onderzoeksteam van het oorlogstribunaal in Belgrado was, dat er zelfs een vooraankondiging was vanuit nou, deze keer wordt hij echt opgepakt, gearresteerd en jullie overhandigd. En weer ging dan de aanklager naar huis toe met lege handen. En wat eraan zat te komen was een uh, rapport van de hoofdaanklager van het oorlogstribunaal. Waarin hij ging, uh, duidelijk ging zeggen dat uh, Servië absoluut niet meewerkte aan de arrestatie van Mladic. Dus dat rapport zou volgende week uitkomen. En dat leverde extra druk op, op de autoriteiten in Servië. En dat leidt ook tot het grote wantrouwen bij de moslims. Van zie je wel, ze wisten altijd waar die zat. Maar ze hadden extra druk nodig om hem uit te leveren en te arresteren. Maar ja... Veel moslims zeggen nu van hij is nu al zo oud, het is 16 jaar geleden, en bovendien gaat het verhaal dat hij doodziek is. En uh, de meest cynische mensen die ik gesproken heb hier, die zeggen is, nou het komt er nu nog goed uit ook, want hij krijgt fantastische medische verzorging in Scheveningen. En dan kan hij mooi zijn oude dag daaruit zitten. Ja, je was in Srebrenica, waar ga je nog naartoe? We zijn nu uh, net weggereden uit Verbreedens. We, uh, we gaan op pad naar uh, Sarajevo. En mochten die demonstraties nog uit de hand lopen, dan zullen we daar verslag van doen. Maar zoals gezegd, Margriet, ik denk eerlijk gezegd dat het, uh, dat het rustig blijft. Um, want de afgelopen dagen is er, ergens, is er, is er nergens uh, op grote schaal iets gebeurd. Dus volgens mij denk ik dat het heel erg rustig blijft. Tonhuis, veel succes. Dankjewel. De meilleur amie. Allee, donne-moi un peu de toi pour voir. Ne t'inquiète pas, je ne veux pas devenir ton mari. Allee, détends-toi et dis-moi oui ce soir. Au clair, et si on tirait au clair? T'attirance passagère, ça nous sortirait d'affaire Oh clair, oh clair, même mot d'amour sonne super, le résultat me désespère. Et ça ne date pas d'hier. Au oh, clair, allez, donne-toi un peu d'amour ce soir. Il faut refermer le roman super. Table de nuit. Ça nous, Ça nous sortirait d'affaires. Au clair, au clair, je ne suis pas un père juste un habitant de la terre qui trouve tout petit cul d'enfer. Antoine Léon-Paul au clair. Een halve eeuw geleden riep de Londense advocaat Peter Bennensen... in The Observer lezers op om actie te voeren voor zes gewetensgevangenen. En dat was het begin van Amnesty International. Die vijftigste verjaardag van Amnesty die werd vandaag gevierd in Amsterdam. En daar was natuurlijk ook bij Eduard Nazarski. Hij is sinds vijf jaar directeur van Amnesty International Nederland. Goedenavond, meneer Nazarski. Goedenavond. Waarom deed Bennensen die oproep eigenlijk in mei 1961? Hij um, heeft. Uh, hij had gelezen een tijdje daarvoor in een krant hoe uh, twee Portugese studenten toosten op de vrijheid en daardoor uh, gearresteerd werden en in de gevangenis kwamen. Dat zette hem aan het denken van hoe onrechtvaardig dat was. Toen ging hij daar wat meer over lezen en toen kwam hij op het idee om een beweging op te richten die voor uh, gewetensgevangenen, dus mensen die om hun mening, om hun uitingen van die mening uh, in de gevangenis komen, om voor gewetensgevangenen actie te voeren en om dat te doen door gewone burgers brieven te laten schrijven. Dus ja, dat was in twee opzichten. Gewetensgevangenen en als actiemiddel uh, brieven door burgers was een. Opzichten de start van Amnesty. Ja, we zijn nu dus uh, 50 jaar later, ja. heel klein begonnen. Uh, hoe heeft Amnesty van, ja, vanuit zo'n hele kleine, ja, relatief kleine actie toch uit kunnen groeien tot een organisatie met ruim 3 miljoen leden? Nou, ik, ik denk, um, ja, omdat het een, een briljant idee van die man was, omdat het, de, het idee van uh, mensen die zich uh, indenken van uh, dit is onrecht wat iemand overkomen is en ik kan er aan bijdragen om dat onrecht te bestrijden, En om meer rechtvaardigheid te brengen voor uh, uh, individuen in de knel die onrecht is aangedaan, is uh, gewoon een heel goed idee. En ja, de mensen die in die tijd Amnesty dus leiden, hebben dat idee ook heel zorgvuldig verder ja. gebracht en gezorgd dat de organisatie kon groeien. En het is ook heel erg aangeslagen, vooral ook in Nederland, zag. Je. Van van die 3 miljoen leden uh, uh, woont een derde in Nederland. Um, ik denk een tiende eerlijk gezegd. Een tiende? Ja, een stuk stond, minder toch? Ja, ja, nou, ik vond het al veel. N u hebt denk ik de NRC gelezen, daar stond inderdaad een rekenfoutje in. Of een rekenfoutje, maar ja, in een verkeerd getal in elk geval. Uh, 300.000 leden in Nederland, ja. dat is nog erg veel trouwens. 1 op de 50 Nederlanders is lid van Amnesty. En ja, daarmee zijn we op wereldschaal uh, we een van de grootste afdelingen van Amnesty wereldwijd. Toch wel, dat wel. Ja. Nu staat verdediging van mensenrechten centraal bij, bij Amnesty International... maar in de loop van de jaren zijn daar ook andere missies bijgekomen. Hè? Het maatschappelijke ondernemen, de verdediging van rechten van homo's... ook daar houdt Amnesty zich mee bezig. En dat komt Amnesty ook wel op het verwijten staan... dat die organisatie te versnipperd is geraakt. Zit daar iets in, in dat verwijt? Nou, het is, um, het, het is in elk geval, uh, het is waar dat we in de loop van de jaar steeds meer zijn gaan doen. Dat was ook noodzakelijk. Als het ware, je eigen succes zorgt ervoor dat steeds meer mensen ook in de verdrukking zeggen, uh, wat doe je voor ons? Uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen, ja, dat doen we alleen als, daar doen we iets aan in zoverre dat mensenrechten ook in de knel komen als bedrijven, uh, door hun activiteiten uh, bijdragen aan mensenrechten Maar het is wel waar dat het dan moeilijk kiezen is, als je dat hele scala aan mensenrechten uh, bestrijkt. Ja. zou Amnesty zich niet meer echt tot die kern moeten beperken. Nee, nou, ik denk het niet. Wat ik, uh, uh, u zei net dat ik vijf jaar geleden bij Amnesty kwam. Wat ik in mijn eerste uh, bezoek in Afrika, mijn eerste reis in Afrika... uit en daarna en elke dag weer, en ja, bijna tot vervelend toe hoorde... is dat heel veel mensen zeiden... ja, je kunt hier wel over burgerpolitieke rechten komen praten... maar ons probleem is niet zozeer die burgerpolitieke rechten. Ons probleem is economisch-sociaal-culturele rechten. En zolang als wij zo, armoede, zo armoedig zijn, zolang als we zo weinig te eten hebben... zolang als wij met honger opstaan, met honger naar bed gaan... en geen onderwijs krijgen... Dan, we moeten zorgen dat dat verbetert. En je moet dus ook van daaruit, je moet wel burgerpolitieke rechten hebben om die economische rechten te kunnen bepleiten. Maar je moet echt het hele scala gaan bestrijken met Amnesty. En ja, ik denk dat dat heel belangrijk is om dat te doen. Amnesty is onpartijdig, he? kiest geen partij, ja. spreekt uh, zowel linkse als rechtse regimes aan. Ja. Valt dat vol te houden, nou, in onafhankelijkheid? Het begin... Ik denk het wel, en dat is ook noodzakelijk voor ons. Kijk, in het begin was het heel erg duidelijk. Uh, die mensen in, in de jaren zestig, die zorgden voor één zaak uit de Sovjet-Unie... zeg maar even, uit het Oostblok, één zaak uit het West- en één zaak uit het Zuiden. Later is dat natuurlijk allemaal veel ingewikkelder geworden. Wat je nu ziet, en voor ons is het echt levensbelangrijk... om die neutraliteit, om die absoluut uh, uh, vol te houden en die onafhankelijkheid... en dus ook altijd heel goed te kijken waar je, je aandacht op richt... en ook te zorgen dat je niet een partijpolitiek vaarwater terechtkomt. Dus... Ja, maar goed, als u, als u nu zich steeds meer gaat bemoeien met, met, met mensenrechten, ook in Nederland, hè, zoals ja. Amnesty doet, ja. dan lijkt het me toch af en toe lastig. Want dan zit je toch al heel snel uh, aan, ja, in een bepaalde politieke hoek. Nou ja, als je maar bij de feiten blijft. En als je maar. Uh, u hebt gelijk, van uh, dat kan opgevat worden als dat je politiek stelling neemt. Maar ik denk als je bij de feiten blijft en je beschrijft hoe het met bepaalde personen, bepaalde omstandigheden vergaat. En je doet waar je goed in bent. Onderzoeken, documenteren, rapporten schrijven. En de bevindingen die je hebt over hoe het mensen vergaat... op een goede manier uh, verbinden met internationaal recht. Wat, wat, ja, wat onze core business is, zou je kunnen zeggen. Als je dat op een goede manier doet, dan doe je nooit aan partijpolitiek. Nee. En als het gaat om uh, de bemoeienis met mensenrechten in Nederland... waar, waar bemoeit Amnesty zich dan precies mee? Nou, Bijvoorbeeld met het feit dat migranten die terug moeten... dat die in de gevangenis komen. Dat is nergens voor nodig. Dat is ook een strijd met allerlei uh, mensenrechten orde. Het uh, is dus ook nog eens een heel uh, sober en strikt en, en afschrikwekkend regime. En we hebben in juni 2008 hebben we voor het eerst gezegd uh, tegen de regering... dit zou anders moeten. En dat hebben we een paar maanden geleden nog eens herhaald. En tot mijn vreugde zegt dan ook een meerderheid van het parlement... en ook de minister, nou, we gaan onderzoeken of we dit op een andere manier kunnen doen. En voor de zomer komt daar een nader bericht over. Ja. En is dat Amnesty zo langzamerhand niet een, een beetje een wat verouderde club geworden? Hè? Is het bijvoorbeeld voorbijgestreefd door uh, Human Rights Watch? Nou, ik denk, ja, um, ja dat, ik denk het niet. Ik denk dat onze formule van onderzoek en, en actie en die actie doen met publiek dat dat een hele belangrijke is. En ja, ik hoor ook wel ooit van, ja, jullie schrijven brieven... en dat is zo ouderwets. Nou, ik heb vanmiddag nog mensen gesproken die brieven van Amnesty kregen... en ik kan u verzekeren dat er voor die mensen helemaal niks ouderwets aan is... en dat die echt tegen mij zeiden, die brieven van Amnesty... en die eerste brief, dat was zo'n wonder. En die brieven, die hielden mij op de been. Dus ja, niet ouderwets, maar wel het feit dat wij met heel betrokken burgers... met heel veel, met drie miljoen mensen wereldwijd actie voeren... maakt ons tot een hele grote, sterke beweging. En dat is heel belangrijk... Ja, en u zegt dus er is ook nog steeds heel veel bereidheid om die brieven te schrijven. Ja, niet alleen om en ook op allerlei andere manieren actie te voeren. Want we laten natuurlijk niet alleen uh, bij brieven. Maar het feit dat we met zoveel mensen iets doen, dat betekent ook dat je mensenrechten iets maakt waar echt gewone mensen aan bij kunnen dragen. Niet iets van, van ingewikkelde instituten of ingewikkelde wetten of verdragen of zo. Het zijn gewoon hele basale dingen. Er is onrecht en je kunt er als burger iets tegen ondernemen door dat samen met anderen te doen. Nou hebt u dus vandaag met een groot aantal mensen... die 50ste verjaardag van Amnesty International gevierd in Amsterdam. Ja. Uh, tijdens die bijeenkomst werd ook het belangrijkste moment van hoop... van de afgelopen 50 jaar gekozen. Ja. Welke momenten waren dat? Wat, waren de, de, ja, de, wat ja, was hadden, de top drie? Ja, dus leuk, we op onze website hadden we staan uh, welke belangrijkste momenten van hoop inderdaad er waren. Um, er was uh, de, de toespraak van uh, Martin Luther King, uh, die stond heel hoog. En ik, ik moet eerlijk zeggen, ik weet nog niet de, de precieze op, op, uh, ja, op, op één of twee stemmen na de, de uitslagen. Martin Luther King, die stond heel hoog. Uh, de val van de Berlijnse muur uh, stond heel hoog aan de vrijlating van Nelson Mandela. Dat is echt uh, de top drie. Maar hoe het precies uitpakt, dat moeten we morgen nog even wat nader bekijken op onze website. En hoe bent u zelf daar zo bij betrokken geraakt bij Amnesty? Um, nou ja, ik, ik heb uh, een fatsoenlijke behandeling van mensen. Respect voor mensen heb ik altijd erg uh, belangrijk gevonden. Ik heb uh, bij Vluchtelingwerk Nederland gemerkt, uh, gewerkt. Ik kwam daar ook meer met, uh, ja, met, met mensenrechtelijke vraagstukken en, en ook met, met meer de juridische kant in aanraking. Um, vind de manier waarop wij mensen behandelen uh, respect, uh, geen vernedering. Uh, uh, fatsoen, dat is heel belangrijk. En het feit dat iedereen gelijk is, gelijke rechten heeft... Nou ja, dat, dat, dat is als het ware voor mij steeds duidelijker geworden. Dus toen Amnesty een tijd geleden uh, vroeg... zouden we eens kunnen praten of je uh, bij ons directeur zou kunnen worden... vond ik dat heel fijn. Ja, en u deed ook al mee aan de schrijfacties? Ja. ja. Eduard Nazarski, heel hartelijk dank. Graag gedaan.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 Legend met Melanie, Fiona en The Roots. En het nummer heet Wake Up Everybody. En dat is heel toepasselijk, want daarover gaat ook dit... Goedenavond, meneer Russeler, boswachter op de Hoge Veluwe. Wat hoorden we hier? Goedenavond, mevrouw Bransma. Uh, dit was uh, Quartet kinetiek. Het stuk pot. En uh, dat is uh, gecomponeerd door uh, Vera van der Bie. En dat wordt morgen op de Hoge Veluwe gespeeld, heb ik begrepen. Morgenochtend vroeg. Maar dan hm. speelt dat kwartet kinetiek niet alleen. Er zijn heel veel meer muzici. Hoe zit dat? Ja, er zijn uh, echt honderden bosvogels die uh, dit stuk gaan, uh, gaan meespelen. Of tenminste in ieder geval het achtergrondgeluid gaan verzorgen. Dat zijn de vogels die wakker worden morgenochtend op die hoge Veluwe. En dat die gaan. inderdaad. Ja. En dat gaat denk ik zo ongeveer klinken. Een concert dus voor muzici, voor strijkers en voor vogels, voor uh, vroege vogels. Hoe laat begint u namelijk? Uh, om zes uur begint het concert. En ik mag wel zeggen, nu ik dit hoor, krijg ik nu al een beetje kippenvel. Uh, zo mooi als dat het klinkt. Zes uur, maar beginnen die vogels niet al veel vroeger? Uh, de vogels beginnen wel vroeger, maar we hebben een compromis moeten sluiten. En uh, zes uur leek ons ook wel een hele mooie tijd. Ja. En wat wilt u daarmee bereiken? Uh, ja, uh, kijk... Wij zitten natuurlijk op de Hoge Veluwe met een, een mooie combinatie van natuur en cultuur. En um, nou ja, ik word hier als boswachter ieder voorjaar uh, wakker gemaakt door honderden bosvogels. Heel veel mensen hebben zoiets nog nooit meegemaakt. En ik dacht, misschien is het wel een heel leuk idee... om uh, naast al die bosvogels ook eens een klein ensemble uit te nodigen... die samen met die vogels van de Hoge Veluwe... Uh, dit concert gaat verzorgen. Ja, want weten mensen wel hoe mooi daar gezongen wordt... S ochtends vroeg? Nou, ik heb het idee dat uh, echt heel weinig mensen... Uh, een, een idee hebben hoe massaal zeg maar, het vogelconcert in het voorjaar is... en dan ook nog speciaal in de loofbossen van Nederland. Ja. Dat is echt uniek in de wereld. En hoe gaat het trouwens met de vogelstand? Op dit moment erg goed. En we hebben zelfs wel het idee dat uh, ja, door, ja, doordat de situatie in de bossen toch is verbeterd... de bossen zijn rijker geworden, er is meer ondergroei, er is meer voedsel... dat het sowieso ook beter gaat met de broedvogels in de bossen. Ja, maar dan zes uur morgenochtend. Denkt u dat daar veel belangstelling voor is? Want daar moet je nogal wat voor over hebben om daarbij te zijn. D dat is inderdaad zo. Maar uh, het blijkt wel dat uh, nou, de aanmeldingen tot nu toe zitten tussen de 250 en 300... Nou, dat klinkt goed. Dus dat, uh, dat klinkt zeker goed. Ja. En, en, en voor de muzici, voor, voor, voor de, de strijkers is het ook nogal een opgave... om daar zo s ochtends bij misschien wel regen, bij kou... met een strijkinstrument, met name violen zijn daar nogal gevoelig voor... om daar morgenochtend mm -hmm. om zes uur te zitten. Ja. Waren ze makkelijk over te halen? Uh, kinetiek wel. Maar het is voor mij uh, een hele tour geweest om, uh, om inderdaad muzici te vinden... die daar bereid waren om, om vijf uur of zo de bed uh, op, uit, te, uit te komen. En uh, s ochtends vroeg te beginnen te spelen, ja. Ja, maar kinetiek zag het zitten. Ja, die, die was heel enthousiast. Ja, die, die vogels, waarom zingen die eigenlijk? Hele simpele vraag misschien, maar toch, waarom doen ze dat eigenlijk? Ja. Nou ja, dat is om hun uh, territorium te bestendigen. Het zijn ja. natuurlijk de mannetjes die zingen... En uh, daarmee laten ze gewoon weten van... jongens, dit is mijn gebied, hier zit mijn vrouwtje. En uit de buurt blijven. En uh, dat is het eigenlijk. Ja. En wat is het dan morgenochtend allemaal tegelijkertijd wakker? Nee, nee, nee, nee. Je zult uh, merken dat uh, de allereerste... hoewel de luisteraars van het concert zullen dat dan niet meemaken... omdat het natuurlijk vroeg begint. Tenminste omdat de vogels wat vroeger beginnen. Maar de Roodborst is bijvoorbeeld het eerste. En die, die hoor je heel voorzichtig al met zijn heldere toon in dat bos fluiten. En uh, daarna begint uh, de merel en de zanglijster. En dan zul je horen dat binnen een half uur een enorme massaliteit... en een cacophonie van vogelgeluiden ontstaat. Ja, die roodborst, daar kunnen we wel even naar luisteren. <laughs> Dat klinkt, ja, dus. dat klinkt heel erg mooi. Die, die roodborst is er dus heel erg vroeg bij. De merel, mm -hmm. de zanglijster ook, heb ik begrepen. Ja. We kunnen wel naar na een paar van die geluiden uh, even gaan luisteren. Dat is goed. Dat was de? De vitus. De vitus. Ja, ja, ja. Wij dachten de tjiftjaf, maar u heeft er veel meer oh, verstand ja? van. Dus... Nee, dat, ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ja, toch de tjiftjaf? ja. ja, ja ah, kijk ja, ja. aan. Het klinkt toch even wat anders dan... Uh, ja. De tjiftjaf was dat. Uh, we doen nog een poging. Ja, dit is natuurlijk uh, onmiskenbaar oh, de zanglijster. Ja. En die zanglijster, de, ja. Ja, bij welk, welk instrument hoort u dan daarbij? Ja, bij de zanglijster heb ik echt... dat is meer een, echt een zangstem. Niet direct een instrument. Uh, dat heb ik bij andere vogels wel wat meer. Maar die, die zanglijster heeft een zo enorm repertoire... dat ik... Dat ik, heb, maar ik zie daar gewoon meer een zanger voor me dan, dan echt een instrument. Ja. Zijn er vogels waarvan u zegt, bijvoorbeeld dat roodborstje wat we net hoorden... of de tjiftjaf, ja, zijn dat bij... vogels waarvan u zegt... nou, daar past nu echt een, een viool, een, een cello of een altviool ja. bij? <coughs> nou ja, bij de, bij de roodborst, bij die, bij die halen die, die de roodborst maakt... Daar zie, ik wel een, daar zie ik wel een viool bij. Ja, kijk, en het is natuurlijk zo dat... Uh, ja, muziekklanken van een instrument is natuurlijk totaal anders dan van een vogel. He, maar wanneer je bijvoorbeeld uh, uh, de koekoek... Ja, dat, daar is, dat klinkt een beetje houtig. He, maar bij de koekoek heb je ook echt van... nou uh, Dat is het koekoekgeluid. Ja, precies. He, en dan hoor, je, dan hoor je hem ook inderdaad in die koekoekvals uh, eigenlijk. He. Ja, ik krijg maar er eigenlijk zin in als ik dit allemaal zo hoor. De, de, de, de, de specht bijvoorbeeld... He, dan, dan, dat is echt een slagwer, slagwerker. He, die, het is weliswaar een, natuurlijk een ander geluid van een slagwerk. Maar echt die stoten. Ja. En een andere die dat heeft is bijvoorbeeld de vink. De vink? He, de vink is ook zo'n zo slagwerker eigenlijk. En ze noemen dat ook wel echt de vinkenslag, het geluid van de vink. Ja. Het klinkt allemaal prachtig. Wat, wat kan nog even de vink... Wat kan die ja. muziek nou eigenlijk aan dit prachtige valgeluid toevoegen? Mm, ja, dat moet blijken. Ja. He, want het is maar er is, op... er is geoefend, neem ik aan. Of uh, er... is het morgen een groot avontuur? Ja, het is, er is even kort geoefend. En dat is wat later op de ochtend een keer geweest. Want ik kon ze maar één ochtend heel vroeg het bed uit laten komen. Dus voor een korte repetitie kwamen ze wat later op de ochtend. Uh, ik denk dat het een hele mooie combinatie gaat worden. En nou ja, wat we in het begin van dit item ook hoorden... Hè, de strijkers met bosvogels op de achtergrond... het is een, het is een groot experiment. Want ik heb, naar mijn mening is het nog niet eerder uh, uh, gepresenteerd. Dus uh, ik ben zelf ook heel benieuwd uh, hoe het gaat worden. Nou, Wat denkt u? Reageren de, de vogels op die muziek? Gaan ze, gaan ze terugfluiten? Gaan ze anders fluiten? Of trekken ze zich er niet aan? Ik denk dat ze gewoon op dezelfde manier blijven fluiten. Maar ook dat, misschien dat ik u dat morgen kan vertellen... maar uh, het is, er, ja, het is gewoon een experiment. Ja, U bent niet bang voor, uh, ja, voor, het, voor, voor misschien het risico... dat als er zoveel mensen morgenochtend daar al zijn... dat die vogels denken van, ach, zoek het maar uit. Nee, nee, nee daar ben ik niet die, bang die voor. Die komen in ieder geval. Ja, ja, ja, zonder meer. En als het een succes, uh, succes wordt, dan, dan doet u het nog een keer? Dat is, uh, dat is zeker wel de bedoeling. Ja, want uh, nou ja, goed, het is sowieso al een hele mooie locatie. Het is natuurlijk een uniek gebeuren... om s ochtends vroeg op die Hoge Veluwe te zitten met al die vogels... en dan een strijkersensemble. Dus uh, ik denk dat uh, als dit een succes wordt... gaan we er zeker mee door. Ja, ja. En, iedereen die en dan het misschien, prachtig... ook nog, sorry, ja, misschien nog wel een keer met een vleugel ook. Ja, en iedereen die het prachtig vond en denkt volgende week weer... die moet dan maar een plaat opzetten, een mooi strijk... Nee. En ja, of de wat, wat ook kan is dat ze vol, uh, volgende week met, uh, met hemelvaart uh, s ochtends vroeg het park opgaan. Want dan is het park bij uitzondering ook weer een keer om zes uur geopend. En uh, dan is zelfs van zes tot acht gratis entree. Dus dat is mooi meegenomen. Alleen dan zonder muzici natuurlijk. Ik wens u heel veel plezier, meneer Russeler. En, Dank u wel. nog even een paar uur slaap. Ja, even kort. All doctors used to say But none of them did make no money that way Seven apples in a week and I'll be fine, yeah And I will become better all the time Will make me fall in love But it's not good enough When she ain't fun of apples all alone Seven apples in a week and I'll be fine, yeah And I will become better all the time Let a pie Come a little bit tonight Cause they say Seven apples in a week Cannot be fine, yeah And I will become better all the time mm -hmm. One sweet apple every day All doctors used to say But none of them did make no money But way Seven apples in a week De Tunes, een Nederlandse folkrockgroep met apples. Edwin van der Sar hoopte in zijn laatste wedstrijd... mooi afscheid te kunnen nemen. Maar helaas voor hem verloor hij met Manchester United... dus de Champions League finale. Barcelona was met 3-1 te sterk. Jack van Gelder sprak met van der Sar. Edwin, het zit erop. Een gek gevoel ja. moet dat zijn. Ja, heel gek gevoel inderdaad. negen dus, uh, ja, minuten en dan is het over inderdaad. En, uh, ja, je had graag een ander gevoel uh, in, je, in je lijf willen hebben natuurlijk. Maar uh, het, uh, het mocht niet zo zijn. Jullie konden het niet bolwerken tegen deze ploeg. Nou, ik denk dat de eerste twintig minuten nog ging, zou ik maar zeggen. Wat, uh, misschien dat we daarna wat, uh, wat gas terug moeten nemen. Uh, misschien wat, uh, wat, uh, wat meer verdediging spelen, zou ik maar zeggen. En dan van daaruit uh, weer uh, breken bijvoorbeeld. En, en misschien wel even 10, 15 minuten later dan weer wat meer, meer druk gaan zetten. Maar um, ja, zijn er gewoon heel goed, zijn ze. Ja, jullie begonnen eigenlijk goed door uh, Fidic bijvoorbeeld door te zetten op, uh, op Messi. Ja. En dan gaan ze een paar keer tikken en dan vallen jullie eigenlijk weer terug in datgene wat er altijd gebeurt: Fidic naast Ferdinand. Ja, maar ja, dat is zo, zo ben je opgegroeid, zal ik zeggen. zo speel je in, in Engeland inderdaad. En je speelt niet echt met een, uh, ja, iemand die, uh, die, die het middenveld, middenveld verdwijnt. En natuurlijk hebben we er ook getraind en, uh, en, en hou je er rekening mee inderdaad. En, uh, ja. en dan één, twee keer dat het niet gebeurt, zou maar zeggen. En ja, daar kwam dan ook bijvoorbeeld de tweede doelpunt uit. Je gaat met 1-1 de rust in, dan denk ik, joh, nou, dat gaat weer gaan schrijven. Maar het, het lukt op een of andere manier niet meer. Ja, het kost natuurlijk een hoop kracht zo'n wedstrijd. En, Zelfs de uh... aanvallers moeten zoveel meestoren. Ja, maar ja, dat, uh... ik hoorde Gary Neville op, op Sky zeggen volgens mij. Hij zegt, uh, zo, zo scoren wij vaak doelpunt in, in de laatste tien minuten op Old Trafford. Als de, als de tegenstander moe is. Uh, heel erg, je ja, hebt heen en weer moeten rennen van links naar rechts, naar voor en achter allemaal. En uh, ja, dat is uh, dat, uh, dus nu duidelijk was dat, was dat bij ons inderdaad. Ferguson, zagen we een afloop. We zagen hem niet echt een hand aan je geven. In de kleedkamer is er wel wat gebeurd.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 ja, concentreer je gewoon op de dingen die je, die je moest doen inderdaad om kampioen te worden. En uh, eigenlijk de, laatste, de laatste twee weken eigenlijk is dat uh, wel zo eigenlijk. Heb je er nog even over getwijfeld, zei Ferguson? Nee, ik, had een, uh, ik moest ergens over hebben met hem, ik me zeggen. Dus op een gegeven moment uh, kom, je, kom je daarop, ik maar Dus hij, hij, hij heeft gezegd wat in, zijn, in het programma behoorde, worden ik zeggen. Dat wordt overal opgepikt natuurlijk. Maar voor de rest niet. Uh, en ben blij dat het erop zit. Zeker na vanavond. Nu helemaal over en uit? Ja.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 Edwin van der Sar verloor dus de laatste wedstrijd van zijn profcarrière. Hij is 40 jaar, van der Sar. Hij heeft een hele lange carrière achter de rug. En die carrière die begon ooit bij voetbalclub Voorholten. En aan de telefoon hebben we nu Willem van der Ploeg. Hij was ooit uh, wedstrijdsecretaris uh, van Voorholten in de periode van der Sar. Goedenavond, uh, meneer van der Ploeg. Goedenavond. Ja, van der Sar is, uh, dat is begrijpelijk uh, teleurgesteld. Hij zei uh, het was leuk geweest. Twee weken geleden begon het allemaal een beetje bij hem te spelen. Het begon niet echt te realiseren dat hij er echt mee zou ophouden. Bent u heel erg teleurgesteld? Nee hoor, nee hoor. Uh, wij vonden hier in de kantine bij de voetbal uh, tussen terecht de winnaar uh, Barcelona. Dus uh, ik zeg net ook, uh, wij zaten hier met een hele grote groep. En er zat één... Uh, een fanatieke medewerker van ons. Maar zijn vrouw is een, een Spaanse. Dus die was de enige ja. die voor Barcelona was. Ja, en die en had toen wel een mooie werd, toen was Het was één groot uh, juichgevoel. Uh, maar na de tweede helft, ja, iedereen was er wel van overtuigd... dat Barcelona terecht de te winnaar was. Ja. Was het uh, uh, toen Van der Sar bij, bij u dus de eerste stappen op het voetbalveld zette... was het toen al wel te zien dat, dat Van der Sar een talent was? Nou, de, de eerste jaren eigenlijk niet wel toen hij eigenlijk uh, een paar jaar kiept en tot hij in de zee kwam. Ja. Toen konden we wel zien dus, tot er uh, meer in zat. Maar ja, tot hij natuurlijk zo'n carrière zou krijgen, ja, dat, uh, dat kan je niet voorspellen. Nee, in het begin was het gewoon een, een, een leuk voetbalspeletje ja. bij, bij de eetjes. Uh, bij de eetjes en, uh, nou ja, goed bij de D en toen ging, ging het wel beter. Maar bij de C zag hij echt, dus tot er wel meer, maar tot natuurlijk zo'n groot uh, iemand zou worden, ja, dat uh, kan je nee. nooit voorspellen. Was hij altijd daar trouwens uh, keeper, ook bij u al? Uh, in het begin, heel in het begin, was hij gewoon ja, voetbalden. En dan heb je natuurlijk dan in de eentje: een gegeven moment is er geen keeper. En hij was natuurlijk altijd al uh, groot voor zijn leeftijd. En uh, ja, toen een gegeven moment was er een keer geen keeper, is hij gaan keeper. En dat is gebleven toen. Ja, terwijl dat eigenlijk dus helemaal niet hij zo pak. ik eigenlijk wel uh, ja, toen gelijk leuk gevonden. Ja. En toen is hij gewoon keeper gebleven. Bij ja. Ons. Terwijl onder eh, eh, ja, jonge spelers, die, die jongetjes die net gaan voetballen, is keeper natuurlijk nooit zo populair. Nee, nee, nee, nee. nee. Daarom zei, kijk, in het begin hebben we gewoon gevoetbald. Ja, Raymond is er geen keeper. Ja, dat ging toen de tijd in die eentjes. Kijk, tegenwoordig is dat natuurlijk allemaal al veel meer gepland en gedaan en zo. Maar dat was toen eigenlijk nog niet zo bij uh, zo'n amateurclub als ons. Ja, en, en is hij eigenlijk lang bij jullie gebleven, bij Ja, nou, hij is tot zijn zeventiende bij ons gebleven. Toen is hij naar Noordwijk gegaan. En daar heeft hij anderhalf jaar gezeten. En toen is hij van Noordwijk naar Ajax gegaan. Ja. Nou, u zei het al. Vanavond met z'n allen gekeken. Dat, ik neem aan dat dat weken van tevoren... vanaf het moment dat bekend was... dat Manchester met Van der Sar in die finale zou staan... was dat gepland. We gaan met z'n allen kijken in de kantine. Ja, ja, ja. ja. Dus het was hier... Uh... En dat was ook al een jaar van tevoren gepland, was vanavond die jaarvergadering van de vrienden van Vorolde. Ja. En uh, die vergadering, ja, die, die duurt tot uh, kwart voor acht, hè. Ja. En dan is er een alpje en een drankie en uh, goed, en dan is er wel een disco ook, maar goed, die is uitgezet. Ja. En uh, ja, al weken van tevoren was er natuurlijk gepland van, nou ja, dan uh, kijken we voetbal en daarna gaat de disco weer aan. Ja, komt er eigenlijk nog een huldiging in, uh, in, in Voorhout? Ja, ja, ja, ja, ja. We zijn er volop mee bezig. Ah. Toen hij aangegeven heeft, dus tot hij uh, zou stoppen, hebben wij uh, als voetbalclub gelijk en daar zijn we volop mee bezig. En uh, de bedoeling is dus dat hij in ieder geval hier bij de club uh, nog een, een of ander gebeurt. Ja, want hij heeft net gezegd uh, in dat interviewtje wat uh, Jack van Gelder met hem had, dat hij terugkomt naar Nederland. Ja, ja, ja, ja. hij heeft uh, natuurlijk tot verleden jaar hier in Voorhoud gewoond, hij heeft nu een huis in Noordwijk gekocht. Dus, ja. Hij gaat in Noordwijk wonen. Maar zijn ouders en schoonouders wonen gewoon hier in Voorhout. Nou. Tussen we komen. Ja, ik ja, kom en zijn vrouw, ja, zijn. vrouw komt gewoon naar voren. Okay, en, nou. uh, als ze hier zijn, spreek ik hem regelmatig. Ook. Nou, ik wens u nog, uh, toch nog een mooie avond. Hartelijk ja. dank, meneer Van der Knoeg. Hey, Dit was lukken. met het oog op morgen van zaterdag 28 mei. Morgen weer dan zit hier John-Jansen van Galen. Dit is Radio 1.